We beginnen de zoggerles, 306, op de pagina Resh, Mem, Zijn, 247. De linker kolom, de regel 3, Ot, Jut, Gimbe. Le Meijhan, Le Miscane, Le Le Tarfa, Be Ravata de Liba. Sharideis, Faif. Anu Gormin, Le Mala, Midata Din. Bimidat zes rachami. Kibina mishtatefet. Imamalhud. Basot zeifun heitataar. Benikwei einaim. VECHOSERET Mishum ze lefhinat. Achtin mi. Shu. גלגלת ויינאים ב אורות נפש רוח וייל נייכן שלה ירדים אל הזון וכן הזון חוסרים לגלגלת ויינאים תים ב אורות נפש רוח ואילה שלהם יורדים לבייה. אל דההיינו, תוך נרן שלנו, שהם בבייה. ואנו תוואלף מקבלים מגסון אורות דיווק דגדלות, שגוסוד דרתים מאמר נעשה אדם. Schebayomashishid de maasse, veertien, Kiabina amra Nase se. Wen is dat va, veertien. Iemasi malhud. holid vak le adam. Wel de dat ons. Helder de parallel met de voorschriften zoals ze beschreven zijn in de Torah en de geestelijke eh, traptreden die men verkreeg door die of een, dat of een ander voorschrift, let op de regel 3 kijk dat is eigenlijk wat ik ook waar ik ook naar zocht Steeds toen ik traditionel, de traditionele taal had geleerd. Ik zei: wat is dat voor een voorschrift? Ja, wat doet dit? En dan had ik niemand, had ik geen uh, gehoor, had ik geen oor uh, konden vinden in de hele wereld dat mij zo. Uh, kunnen verhoren ja, van vlees en bloed anders dan door hun sprookjes door hun kinderlijke voorstellingen en conclusies en daarom verlangde ik zoveel naar de zoger, want ik wist nee, ik, nergens in de wereld is het, het moet zitten in de zoger. Ik voelde wel dat. Ik wist wel, ik weet niet hoe ik het wist, dat dit in de zorgers zat, maar ik wist wel dat Hashem kon niet ons blindelings zo blind zetten in deze wereld. Hij moest ergens ons gegeven hebben uh, de instructie, iets wat ons redding zou geven. En dat is Wonderlijk wat het gebeurde. En wat gebeurt dagelijks elke dag bij het leren van het leren van zorg. Er is geen hoge bezigheid. Geestelijke bezigheid, eigenlijk eh, het meest dicht nabij liggende bij de mens. Het, beest, het meest dichte bij de mens is de studie die het meest, de meest naast, de, dicht bij de mens is, is de zorg. Het is echt zo, het is, het spreekt over mijn ziel. Mijn ziel begint, zodra begin ik de zorg mijn ziel ontwaakt, die, die, die is wakker, die is um, actief, die, die, die, die wordt actief, die gaat uh, ik voel het als uh, uh, levend. Hij je krijgt hem door niets levend van al die dingen van de, deze wereld. Met inbegrip van alle religie. Ik herinner me, ik herinner me zo helder duidelijk hoe ik uh, de mijn toestand was toen ik uh, aan de top was bedoel, van mijn kunnen en uh, mijn hart bezig hield met de traditionele leer hier in Amsterdam en dan ging ik naar uh, Talmud Academie dan s'avonds nog nog een keer naar uh, bekende Rabbi om daar ook nog te leren en gaat ook nog uh, uh, minidisc, of toen was het nog niet, maar een ander, ik denk, recorder, meegenomen, steeds had mee, met mij meegenomen, om ook nog op te nemen, die lessen op te nemen. Ik was de enige die zo gek was op, zo, eh, als het ware, als bezeten was, in het, de, in het leren van, op dergelijke manier. Dus dan had ik nog thuis, nog dat, eh, zo'n les van, uh, gisteren had ik dan een dag van, van gisteren een dag, van, van de, de dag daarvoor had ik nog uh, doorgenomen maar ik had niets anders dan slaap, het was slaapverwekkend ik kon niet meer dan twee uur bijvoorbeeld oh, anderhalf, twee uur mee bezighouden met die Mishnah met Talmud, met alles, hoe zij dat leren ik, ik kreeg slaap, Deel, mijn kelin waren niet Daarvoor geschikt. Uh, hoe dan ook. Ik, mijn kinderen moesten ontwaakt worden. En door uh, de kracht die veel uh, intensiever. Zo ze, moest, moest zijn. Door een veel intensievere kracht van, van het licht. Oftewel van de studie. Maar van die studie, van, van zijn leren, was ik, het bracht mij tot slaap. Ja, het verzoeste het mij en, en bracht geen redding voor mijn ziel. En met de zoger is het heel, heel anders. zorg geeft... Altijd kan ik rekenen, rekenen op zorgen. altijd. Ook bij jou, als je voelt jezelf naar, of op, hoe dan ook, dan uh, zit niet met het, met het gevoel van wat je hebt op dat moment. Want iemand kan je naar gevoel influisteren door gewoon uh, raar te doen of zo, of zo. en jij gaat reageren daarop of iets anders, jij reageert, uh, uh, op een andere manier, uh, op iets anders, en dan voel je gekwetst, of weet ik veel van alles, wat er ook, wat is er, wat is er in onze wereld, om gekwetst van, jezelf gekwetst van te voelen, wat verdient het, jouw aandacht, positief of negatief, om gekwetst te, te raken, ervan, of, uh, in, of uh, in tegendeel of uh, uh, super blij over te zijn wat wat, wat, wat, wat wat is er Wat niets dus wanneer jij op welke manier je je voelt of jij dan uh, gekwetst voel je ik zeg niet depressie, want de depressie dat is voor, niet meer past bij onze studie. Of overmoedig, over uh, zo blij dat er geen einde aan is. En een blijdschap is niet om de ware blijdschap om het eeuwige leven en jouw verbondenheid daarmee. Maar een blijdschap over, over onbenulligheden. Ja, liefde tot een mens, tot een dier, tot iets anders, tot de schepping in plaats van de schepper. Dan op dat moment heb je, kan je het beste doen. Pak je een stukje zoger, ga je dat leren. En dan, dan kalmeert het jou of doet er niet toe kal, hoe, hoe het jou kon kalmeert, of het brengt jou uit jouw. Uh, nare gevoelens van gekwetst te zijn of nare ge gevoelens van uh, overblij zijn over iets, over iemand. Heel. En dan krijg je sereniteit. Zoals ik, zoals ik ook nieuw voel. De eeuwige Dynamische eeuwigheid, niet de, de, de eeuwigheid die dan door het gevoel van de eeuwigheid, van een uh, gesteente, van een stuk steen, ja, zo ze dat allemaal doen, die Oosterse manieren van zich tot steen te maken, om tot rust te komen. Maar de dynamische, die dynamische rust. Dynamische rust bestaande uit die twee lijnen, steeds rechts, links, rechts, links. En ik kan dus mag mij de middelste lijn? En op hem kan ik rekenen. Mijn taak, ik doe mijn taak. En ik weet zeker dat uh, mijn meester zal mij mee, uh, betalen. Betalen in de, in de zin van, uh, zal reageren op mijn uh, goede, goede impulsen en goede daden. Goede daden, goede impulsen, betekent, die komen, het gevolg zijn van de goede kavana. Duidelijk. Als je een goede kawana heeft, en een goede kawana kunnen we wel hebben. We weten wat het goede kavanaar, de goede kawana is. We kunnen het meten. Ja? Ja? ja of niet? Hoe? We kunnen meten dat, we kunnen voelen dat eh, op een bepaald moment, wanneer we ons bezighouden met eh, het geestelijk werk, of, hoe dan ook, en dat dus kan overal plaatsvinden in elke toestand, dat mijn, de pijltjes van mijn krachten, steeds omhoog keken. steeds een uitkeken naar, akkendoorsprong, en steeds werk doen, rechts, links, rechts, links, binnen mijn eigen vier armen. Dus niet rechts, dat ik dan kom, op een terrein van iemand anders. Waardoor ik gekwetst word. Maak ik mezelf gekwetst. Of naar een andere kant. Dat ik uh, aan het, naar, een andermans, naar het andermans terrein stap. Dat ik verliefd raak. Dus buiten mijn vier amen uitkruip juist uitkruipen, uitkru hier misschien van toepassing is. Ik moet niet uh, zitten, uh, uh, in een sch sch sch schil van mijzelf, maar ik moet wel zitten binnen, binnen de perken van mijn kilim. Daar gaat het om. En dat is, wanneer jij, in het bijzonder wanneer jij je laat jezelf uitbrengen van jouw kilim, van jouw vier amen. Door gekwetst te raken voor, voor, door wie en wat dan ook. Of eh, verblijd te raken door wie en wat dan ook. Door vermengde liefde en allerlei andere kinderlijke genegenheden. Onvolwassen houding, waardoor jij eh, schendt de wet van jou, het blijven binnen jouw vier armen. Dan pak dan de zoger. En dan word je gered. Wat is het, de reden? Het leren van de zoger brengt je weer terug. Naar jouw vier amen, dat is de redding. En dan binnen jouw vier amen heb je tot het oneindige toe, boven jou, de hele kolom van krachten waar je waar langs je kan opsteken. En daar ook links, rechts, alle vier stadien. Rechts, links, boven, beneden, enzovoort. Probeer dat te oefenen wat ik zeg. En zal je dan zien dat dit werkt. En naarmate je meer en meer oefent, daarmee gebruik, er gebruik van maakt, zal je weten dat je altijd erop aan kan rekenen. Dat je altijd rekening van ervan kan ontvangen, en dat is wat we noemen, reading van de Shem. En ja, dan, via Zoger. via de Zoger. want de schem is, schuilt zich achter die deze letters. De regel 3 Ot Yud Gimel, dertien, Bekuda Tshia, Le meegaan, le de, heb ik al voorgelezen, nee? Ja, de, het negende, het negende voorschrift is, le meegaan, le om, om uh, een arme genadig te zijn, vier, mei have en om aan hem eh, eten te geven. Bravata de liba en nog de toevoeging Bravata de deliba door welwillenheid van de van het hart. Sharidee ze dat daardoor vijf anno gormim lemala Veroorzaken kan daar boven, schittert met dat aarzamim, maar met dat met dat dat dim, maar van de eigenschap van dim met de eigenschap van barmhartigheid. Zes. Gebeen na mis dat treffen die maar mal goed, maar zo heten we daar bij de bijna Verbind, verbindt zich in partnerschap met de malgoed, als de regel 7 onderste letter hey, van de naam van de Hawaïa. in de Nikweinheim, in de openingen van de ogen. Kijk nou, geweldig wat we leren. Wat betekent geven aan de, ar, aan de armen? Ja, de Torah spreekt natuurlijk met, in de woorden van deze wereld, maar wat, daarmee, wat is geven betekent? Armen betekent dan lagere te geven. Dat betekent, zie je wat je zegt ons? Dat betekent dat het onderstel van hogere traptreden, dat ben jij dan in dat geval, laten zakken, afzakken in een, een lagere belendende traptreden. Zie je dat? Oftewel, andersom kunnen we zeggen, duw goed, heet dat de A, onder de onderste letter he, te doen, te brengen, naar de opening, naar de openingen van de ogen, naar onder de hoogma. We gozeren het misum ze, en ze, die bina, die woord daarom, wie, de woord daarom, tot de letters mi, de letters mi, herinner je nog, de letters MI van de naam Elohim. 8. de Dat zijn de Galgalte en eenaim, Dat zijn de het schen, scheidel en de ogen, oftewel ketteren, chochma. De boven die goed dan staan. Ketteren, chochma, oftewel galgalta en of eenaim, met de lichten, dus Kilim, een en Enenayim kunnen we zeggen, en met de lichten, en ja, dat is dan boven deze plaats van waar de malgoed opgestegen was. We eile Shela, terwijl haar eile, de drie onderste letters van uh, de naam Elohim, of de Bina zeer en binnen mal goed. Jordim, El. Ha zon dalen. Af naar de zon. Zeer en binnen ook. Wegen a vajena, zon. Ja, dus. De eile van de Bina. Die dalen dan af. Naar de zon. Naar een lager, blendende, lagere traptreden. En zo so ook de zon, de heren binnen nu, of van dat ze uh, keren ook tot hun galgalte weinijm, ook kregen ook alleen maar uh, in, het, in het hoofd alleen maar galgalte weinijm, alleen maar ketteren hoog En met de lichten nevers en roeg, terwijl hun eilen, ja de eile van die zon van de zeerampinen ook van de absolute dalen af naar de bia ja naar de werelden bia goed goed horen wat die zegt ons elk woord hoe wo probeert te leren te horen wat die zegt ons elf dat wil zeggen toch naar Anselano dat wil zeggen binnen de naran van ons binnen onze naran Binnen onze nefes roach en de Shama. Die. In de Bia zijn. Zie je dat? Wij zijn in deze wereld. Hoor je het zegt ons? Wat we leren even tussendoor. En onze, onze Naran zijn in de Bia. In de Asya is onze nefesh, In de Yetzirah is ons roch. En in de Bria. Is onze Nishama. We aanomen Kablimia zon en we ontvangen twaalf van de zon. Orot de wak de gadlut, lichten de lichten van wak van Gadlut. Over wak de gadloed de hebben we al gesproken op de vorige les. En nu, dan ontvangen we de wak van gadlut we hoezod Mahamare dat is de essentie van de uitspraak uitspraak van, van Ashem ja door één van de tien uitspraken waardoor de wereld geschapen werd dertien Naaseh Adam Shabayom Ashishimah Sebri dat is de uitspraak van na Adam laten we mens maken welke uitspraak is van in de van de zesde dag van de scheppingsdaad veertien ki bina amra naase van de bina let op van de bina zei naase laten laten wij maken van is dat va imhasia en zei werd Verbond en zij verbond, verbond zich met. Eh. Uh, Asiya. die mal goed is in partnerschap. Ketelewali, de vak laat dan. Om wak te doen geboren worden. Om wak te doen ontstaan. voor de mens. De regel. Zeventien. Zie je, het is nu veel werk dat jij zelf nieuw dient te verrichten aan het einde van het eerste boek van Zor. Erg weinig geef ik commentaar, want het is veel belangrijker nu om zelfstandig al die resumes van hem, alle toelichtingen te uh, volgen, probeer dan zelf dat uit uh, te komen. Zeventien. Oud Jude Dalit, bekwa Asira Assira. Leanne had film. Achtin, ole Ashlama garmij bediukna Ila Draeël Seifintin ot dallet viertin. Pe kudat Assira, de et et tien is. Le an vielen om -t te vielen te lachen. Achtin. Lachma lachma en zichzelf aan te vullen, volmaakt volledig te maken, heel te maken, bedjoukna ila door het hoge beeld. Ja, waarmee de mens is geschapen. Ja? Achttien na de punt, Sharidei zei. Nehantin Anu Gormim Hazarat Gadlut Lema Lemala She husot twintig. Twintah, Khozeradva Mini kvainaim lape. Watvan einen twintah eile shuva chhozrimle madrigatam u Kashehazon maalim 22 et atvan eile shelahem me Lemadrigatam le 23 lat silut. Rei naran shelanu o limi mahem jachat. de hoe logisch is dat. De godelijke logica kijk nou. Achttiende punt. Shalidei dat daardoor neigen te anoormen veroorzaakt wij. Gadloed, lemala, het gezagadluidlemaal het terugkeert tot gladluid boven. Ze heet het a ah, waarbij dus de waardoor waarbij de onderste letter hij hey, oftewel de mal terugkeert twintig en daalt af. Van de nique naim lape, van de, de openingen, van, openingen van de ogen naar de pe, ja, van de onder de gochma naar de pe weer terug. Wat van Eile en de, de letters Eile van de naam van de Hawaïa, van de naam van Elohim neem ik al, 21. Shuf, gos, le madrikatan, weer terugkeren naar hun traptreden en wanneer de zon doen hun doen de letters eilen doen hun letters vanaf bi bia naar hun eigen trap treden. 23. Hareinarancholanu worden uh, naar onze naran ja, die in de bia waren, die worden onze Naran, opgestegen onze Naran, samen met hem, met hen op. Duidelijk, ja, hoe dat werkt. 24. Na de punt. Waas anu 25, mekablim Mehason. Gar de Gadlut alf. Anif Hanim 26. Le mochende nesham ma mifchenat Gadlut alef. Oh, kijk nou. En dan ontvangen we van zo'n... gar van de Gadlut alef, van het eerste Gadlut. Kijk nou van de eerste Gadlut nog een keer. Kijk nou goed wat de eerste Gadlut is. Die geacht worden als Mohin van Nishama. Van het aspect van de eerste gadlut. Ja, dus in de eerste gadlut ontvangen wij Mohin van Nishama. Duidelijk. Eerst Katnoet, herinner je nog? Katnoet. En. Daarna, dus, we hebben geleerd, we, we zitten nu in de, in de, in de fase van Godloot Dan, eerst eh, dus, we hebben dan geleerd, eh, nieuw nieuw Godlood, alef. de eerste Godloot is dan, ontvangen we dan, mochen van Nishama. En de tweede Godlood, dan komt er een volgende, volgende licht, je we zullen zien, de hussod zevenentwintig. Amaamar. Wei vrailo kimet Adam met Salmo. Achtentwintig. We komen er. De jong mashishidemase brisheit. Kie negenentwintig. Eilu a de gar de gadlut. basot zelem. 30 de yesud Anikra elokin shug sot ki hu gogma va avvim punt se derekhl and that is the essence, that is the zin kan je ook zeggen, van de mamaar, van de uitspraak, uh, hij citeert het, 27, waar je vrij Elohim met Adam en Elohim schiep de mens naar zijn beeld enzovoort, 28. Van de zesde dag van de scheppingsdag. Die 29 Elohim mochten de gar van deze mochten van Gaard van de gadlood. de gar van de gadlood. Niem Shachim die worden aangetrokken als celem van Jersu die Elokim heet. 30 in het midden is het. Chabad, dat is qua Kwaadsverot is het Chabad. En Tselem, dat is zoals so staat geschreven. B'Tselem Elohim, Dat is dat beeld. Waarover gesproken wordt in de. Elohim schiep de mens in zijn beeld. Dat is dan het woord Tselem in de Torah. B'Tselem. Zie je? B'Tselem. Regel 27, het laatste woord. B'Tselem. Dus naar zijn Tselem. In zijn cellen. En die cellen, als beeld, ja, zo. So, uh, dat zijn de drie letters die weergeven de drie sferot Chabad, Chogma, Benadar. Kiha, Mem. van de letter Mem. Van de cellen. De regel 31. Dat is Chogma en. De hoge Abba wima. Punt. Wat lam de celem hoe? 32 Bina we Jersut. Wat zadi de celem hoe? Dat we zo. 31 na de punt. En de letter lam het van celem, dat is 32 Bina en Jersut. En de letter Tsadi van de cellem, dat is dat en zon drie en dertig. We Sod Arba Parashiyot Shabatvilen Ki Kadesh vierendertig Hu Mem de cellem. Vaja kiiviecha hu Lame de celem vajf en hoe Shma hu Bekinaad acheset De cadi de celim Vaja en dertach Im shamoa hu Bekinaad hagvura De cadi de celim Zeyfan en hem het mochim De zeer aanpien. Bij so zo'n Shell Shelrosh. 33. We hebben zo'n so tabaar parashiot en die zijn, uh, ja, die Chabad of die Zelem, die zijn de essentie van vier fragmenten uit de Torah, die in dit twilien zijn. Ki Kadesh, want heilig mee. Ja, dat, en een, het eerste een, een, eerste fragment in dit filen. Fragment Eide in dit filen. Is genoemd naar het eerste woord Kadesh-li. Uh, die is. Het eerste fragment is dus Mem van dit Selem 34. En dan het tweede fragment aan de Torah, in het filen. Waja en het zal zijn wanneer jij zal aankomen, Dat is Lamed van de celem. 35. Shma. Ja, Shma Israël. Hoor Israël. Dat is het aspect van Geset. Van de letter Tzadi. Geset van de letter Tzadi van de celem. Ja, want, want de. Dat heeft twee delen, ja, rechts en links, geset en Gura. En dat is dan, Shma is het derde fragment uit de Torah in de vierde, En dat is Geset van de van die Tzadi van de cellen. Vaya ki shamoa, en het vierde fragment uit de Torah dat die, die, in de Tvillen is. Dat is, Vaya im shamoa en het zal zijn in jij je gehoor zal geven. Dat is het aspect van de Gvorad van het zadi van de, de cellen ja, de linkerkant van het tzadi van de cellen, oftewel van de daad. 37. We hebben dat het mogen in de zeeranpin en die zijn vier mogen van de Pien, als twillen roos als twielen van het hoofd. 38. We dalet apparashjot dit virjen shel En dalet mogen eiluf 39. en dertig. Ame kubalim, len nun pin rachim. O, geweldig. Hoe helder hoe ons dat nu dingen toelicht. Let op, wat we hebben al geleerd ook in de zo enzovoort. Maar kijk nou hoe aanvullend werkt dat. En en nu zegt vier fragmenten uit de Torah in de Tvillen van de hand, die zijn vier, mo vier deze mogen, die ontvangen worden door Nukwa, die de Nukwa, Nukwa ontvangt van de Zerenpien, de Nukwa Rachel. negen en dertig na de punt. We ze. So de. Bet pa mim. Veertig. Tselem. Amo We vraai Lokim. Et. 41 Adam betsalmo. salmo. Tselem Lokim. Barautam. Kijk nou geweldig. Hij hey, laat ons zien het bewijs in het dat vers, in de Torah, in de scheppingsdaad, Let op, we zes bet pa mim en dat is de, de, het geheim van twee, twee mal tweemaal twee maal het woord, twee maal het woord dat die gebracht worden in het vers, in de Torah, twee maal ja, de ene keer voor de zerenpien, en de andere is voor de noekwa, kijk nou, het, het vers, dat uit de vers in de torah. waar Jezus loopt in het Amsterdam en loopt in Schip de Mens naar zijn beeld Bethsalmor ziet daar het enkele eerste keer het woord Zelim. Dat is dan voor de Zierabim. Ja, staat ook Bethsalmor met de waf. Dat verwaf. Dat is dus Zierabim. En dan verder Bad Zelim barautam in het beeld van Elohim schiep hij een vers, een vers en twee mal zellen. In 42e kai alt-filin schel rus. Zo hem zellen, als Want het woord Psalmo naar zijn beeld, kai Saramees' zoon. In taal moet vaak wordt gezegd, letterlijk betekent staat. Maar eh, verwijst naar het van het hoofd, die zelem zijn van deze herenpien. 43, Na de punt. We kai alt ook al 44. Shehem tselem anukwa. 43 na de punt. Met celem elokim en het beeld van elokim kai al vielen shelyad verwijst naar vielen van de hand. 44 Slaat op kan je ook zeggen Slaat op tvilin shelyade vielen van de hand. 44 Shehem tselem en nukwa dat die zijn, celem van de nukwa 44 na de punt. Wehe, nee, Nishlamu, Ladam, naaran 45 de gadlot, alf. Neefisch, ruw, de gadlot, alf, aridei, pikuda 46. Le Meikhan, Le Miskana. Wegar, Shrihine Shama, Chae Yehida. 47, De Gadlut Aleph. Pikuda, De Hanachat. en hij geeft een conclusie. eigenlijk een samenvatting. Let op. 44. Wein, en zie hier, Nishlamul Adam de mens, dus door die voorschriften allemaal, door de mens, aan de mens zijn dus volbracht, dus hij kreeg het, verkreeg het, eh, voltooid, volbracht zijn aan de mens, naraan van de eerste gadloed, nefes roeg neshamah van de eerste gadloed, 45 en hij gaat het, uh, zet het op een reetje, Nefesh de Gadlut alef, de nefesh nefesh roeg van de eerste gadloed, door het voorschrift, 46, lemechan lemiskane, om aan de armen genadig te zijn, genadig, genade te tonen, aardig te zijn. We gar, en de gar, de gar die voorbracht wordt, die krijgt de mens, f, f, uh, welke gar is, let op, Neshama Chaya van de eerste gadlood. Dat wordt, dat verkrijgt hij, al die door het voorschrift Le Anachat Twirin. Van het leggen van tweeling.